Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De advocaten van de pleegouders van het meisje uit Vlaardingen... ontkennen dat er sprake is van mishandeling en vrijheidsberoving. Dat werd duidelijk tijdens de derde en laatste zittingsdag in deze zaak. Ik ga u dan ook vragen cliënt vrij te spreken van beide feiten. Nu primair die handelingen volgens de verdediging niet kunnen worden bewezen subsidiëren geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel. En meer subsidiëren geen sprake is van een causaal verband tussen het letsel en de verweten handelingen. Kijken naar de rapportage van het NRV. De advocaat van de pleegmoeder legde vooral de schuld bij de vader en dus wezen ze naar elkaar. Beide advocaten zeggen wel dat de hulp vanuit de betrokken instanties tekort groot, Maar het Openbaar Ministerie zei al de hulpverleners of instanties niet te vervolgen. Het OM heeft elf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de pleegouders. De uitspraak is over twee weken. De Brabantse influencer Mo Bicep is veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 800 euro omdat hij zijn kleuters op de openbare weg niet rijden. In filmpjes was te zien hoe de kinderen toen 4 en 6 jaar oud in een Bentley, een Ford en een Lamborghini door Breda reden terwijl Mo Bicep erbij zat en filmde. Erik ten Hag wordt niet nog een keer de trainer van Ajax. Hij werd na het ontslag van John Heitinga veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger, maar hij ziet op dit moment een terugkeer niet zitten. Gisteren werd ook al bekend dat Mark Overmars niet terugkeert als directeur voetbalzaken bij Ajax. Hij noemde dat in de Telegraaf een gepasseerd station. En het is 11 november en dat betekent op veel plekken kinderen aan de deur. Maar in Edam werkt het net een beetje anders. Daar is namelijk een grote optocht. De Edamse Ron Porsius kijkt er al het hele jaar naar uit. Haar hele woonkamer staat vol met 80 lampionnen om de straat mee te versieren. En die maak ik van melkpakken. Heel veel mensen hebben melkpakken voor me gespaard. Maar dan knip ik ze open en dan was ik ze allemaal af. Wat vindt u man van? Nou, die, vindt, die zegt ik zal blij zijn dat het weer klaar is. Nou, ik ook hoor. Ik moet nou eerst eventjes alles weg. En dan moet ik alles weer eens op zijn goede plaats zetten. En dan, uh, en dan ik denk dat ik dan in januari, februari wel weer begin. Heb ik nog het weer. Veel wolken, soms ook wat zon. Het is een graad of 13 vanmiddag. Komende nacht zijn er wat regendruppen. Het komt af naar een graadje of 8, 9. Morgen een droge dag met geregeld zon. En het is zacht voor de tijd van het jaar. Morgen maximaal 13 tot 16 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits behoorlijk druk. In Noord-Holland staan er veel files die ongeveer 10 minuten vertraging opleveren. Maar op een aantal wegen moet je meer geduld hebben. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging 20 minuten tussen Aalsmeer en Knooppunt Velzen. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je bij Knooppunt Watergraafsmeer een kwartiertijdverlies. De N9 van Den Helder naar Alkmaar is de vertraging ook een kwartier tussen Juliana Dorp Zuid en de Afrug. Verder heb je nu bijna een half uur oponthoud op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22...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 I'm so lost without you. I know you were right, believing for so. Guess that's say the. Baby, I'll go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 ZANG Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Ridderkerk opgepakt... voor het lastigvallen en mishandelen van meisjes en vrouwen. Deze zomer kreeg de politie 10 meldingen over de man. Hij zou vanaf een scooter uit het niets vrouwen hebben belaagd. De Vlaardingse pleegouders hebben in de rechtbank vandaag ontkend... dat ze hun pleegdochter en drie andere kinderen hebben mishandeld werden opgepakt nadat hun tienjarige pleegdochter zwaar gewond in het ziekenhuis was opgenomen. Tegen de pleegouders is elf jaar cel geëist. Tegen burgemeester Imamoglu van Istanbul is een celstraf van meer dan 2000 jaar geëist. Imamoglu is een rivaal van de Turkse president Erdogan en hij wordt verdacht van 142 strafbare feiten in een corruptiezaak. Het weer vanavond droog, ook morgen droog, dan vrij zonnig, dan wordt het 16 graden. Dit is ZFM. Thank you Zandvoort ZFM Where, and why? Where will I be tomorrow? ZFM ZFM I still regret I turned my back on you No one makes me feel the way you do